U. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Zelensky heeft bij zijn bezoek aan president Biden in het Witte Huis miljoenen aan steun opgehaald. Maar hij krijgt vooralsnog niet de raketten waar hij al maanden om vraagt. Oekraïne wil graag de Amerikaanse Attackums raketten hebben voor aanvallen over een afstand van 300 kilometer. Het Witte Huis geeft ze nu nog niet, maar zegt dat de optie wel op tafel blijft liggen. Biden benadrukt dat hij Oekraïne militair blijft steunen. De Tweede Kamer wil de Raad van State snel advies vragen of het niet beter is om een externe partij in te zetten bij een kabinetsformatie. Er is haast bij, want de dag na de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november begint de formatie al. De Tweede Kamer is ontevreden over de vorige keer, toen de formatie rommelig verliep en lang duurde. De Amerikaanse piloot, die afgelopen zondag zijn schietstoel gebruikte en daarna zijn straaljager kwijtraakte, blijkt het alarmnummer 911 te hebben gebeld. Hij was met zijn parachute in een tuin terechtgekomen en vertelde aan 911 dat zijn F-35 straaljager ergens moest zijn neergestort... De Amerikaanse politie heeft een opname van het gesprek vrijgegeven. Daarop is te horen dat de 911-centralist nauwelijks kan geloven wat er is gebeurd. Op haar vraag waarom de piloot de straaljager heeft verlaten... zegt hij alleen dat er problemen met het toestel waren. Wat er precies aan de hand was, wordt nog onderzocht. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog, Minima tussen 11 en 13 graden. Overdag is het wisselend bewolkt, met vooral in het westen van het land enkele buien. Later kan ook in het binnenland een bui vallen. Het wordt 15 tot 18 graden bij een stevige Zuidwestenwind. Dit was het NWS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht. We van al de tijd We hebben de tijd gehaald. En we hebben de tijd gehaald. En we hebben de tijd gehaald. En Play me like roulette. Don't think with your head. Yeah. I don't ask for so much, just all of you. Come tomorrow Tomorrow I'll be gone Say tonight And fight to break out Come tomorrow Tomorrow I'll be gone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 Is er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 over the to yeah. tell me who you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 We're understand <laughs> will make the sound Desire. Girl, you set the soul afire. Girl, you take me higher, higher.